10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Zometeen gaan we verder met Caro. Goedemorgen Nederland, dan oud-minister van Financiën Onno Ruding. Welk land uit de eurozone zal er wel eens de volgende in rij kunnen zijn voor EU-steun? Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Doran Megens. De Nederlandse spoorwegen moeten in de toekomst niet meer worden afgerekend op op tijd rijdende treinen... maar op op tijd aankomende reizigers, dat zegt PvdA Tweede Kamerlid Hoogland. Ons Hoogland moet er naar meer worden gekeken... dan alleen naar het op tijd rijden van de treinen. Als er één trein vertraging heeft... terwijl alle andere treinen waarop overgestapt kan worden... wel op tijd rijden. Voor de statistieken telt dan die ene vertraagde trein. Maar veel reizigers missen hun aansluiting, zegt Hoogland. Als je naar Zeeland gaat, daar rijden weinig treinen naartoe. Je stapt over en je ziet nog net die achterlichten van die trein... zo richting die eindbestemming rijden. Dat zijn de momenten die echt heel vervelend zijn. De Kamer debatteert vandaag met staatssecretaris Mansveld... over de toekomst van het spoor. Noord-Korea brengt alle installaties in het nucleaire complex Yongbyong weer in bedrijf, heeft het staatspersbureau van het land bekendgemaakt. De reactor was in 2007 gesloten in het kader van ontwapeningsoverleg, dat daarna in een impasse is geraakt. De Noord-Koreaanse bekendmaking verhoogt de spanning in de regio verder. De afgelopen dagen liet Noord-Korea oorlogszuchtige taal horen uit woede over de gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea met de Verenigde Staten en de VN-sancties tegen het land om de kernproeven in februari.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 Deze manier afrekenen kost maar 1 of 2 seconden. Pinnen of chippen duurt gemiddeld 10 tot 15 seconden. De transacties zijn na te lezen op de chipkaartrekening en mogelijk straks ook op de mobiele telefoon. Het weer nog vandaag volop zon. Er zijn hoogheid wat stapelwolken. Het blijft droog en het is vanmiddag wat minder koud dan de afgelopen dagen, tussen de 6 en 9 graden. Morgen meer bewolking, maar het blijft nog wel droog vanaf donderdag wat winterse neerslag. Journal was dat bij mannen van Dorald Meegens. Vanuit de verkeersinformatie van de ANWB, John Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Acht files nog, alles bij elkaar 25 kilometer. De meeste zijn nu wel vrij snel aan het oplossen. Er was een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Staat staan nog wel vijf kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij. En na een ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Breda... bij Hilvarenbeek en vier kilometer. Zometeen verder met oud-minister Onno Ruding... in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Welk land moet na Cyprus aan het euro infuus? 1400 Nederlandse basisscholen hebben minder dan 100 leerlingen en die worden nu met sluiting bedreigd. Op dit moment vallen scholen om, omdat er geen samenwerkingsregie op is. En dat is dood en doodzon. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is vijf over tien. Het volgt is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Na weken van crisisberaad lijkt Cyprus vooralsnog gered van de financiële ondergang... dankzij de steun van de andere EU-landen. Maar daarmee is het euroleed nog niet geleden. Welk land uit de eurozone zou wel eens de volgende in de rij kunnen zijn voor EU-steun? Onder Ruding, Goedemorgen. Goedemorgen oud-minister van uh, Financiën, oud-topbankier... en ook werkzaam als uh, topman van het IMF. Cyprus kwam in acute uh, problemen... doordat de banksector met een enorm waterhoofd rondliep... ten opzichte van de rest van de economie. Uh, veel mensen wijzen nu meteen al naar Slovenië als de volgende rij. Denkt u dat ook? Nou, dat is helemaal niet zeker. Maar als ik zou moeten zeggen over welk land ik mij na Cyprus... in het eurogebied zorgen maak op dit terrein... dan zou ik toch wel inderdaad aan Slovenië denken... Weet u waarom? Er zijn grote verschillen met, met Cyprus. daar moeten we heel duidelijk over zijn. Ik bedoel dat hele probleem van die, van die dubieuze he, Russische uh, depositos van Cyprus... dat speelt nauwelijks een rol in Slovenië. Ja. Maar het zorgelijke punt is dat in Slovenië de banken... zijn um, voornamelijk in staatshanden en zijn heel zwak. Dat gaat dan een beetje samen. En dat is het grote gevaar... Dat dus die, die zwakke banken dan die hele staat ook omver kunnen halen. Eh, tenzij ze natuurlijk zelf ook nog maatregelen nemen. Eh, Slovenië heeft geen grote staatsschuld, gelukkig. Maar het gaat verder matig met de economie. En, eh, dus het is, is geen geval zoals Cyprus, maar er zit wel een, een luchtje aan. Juist. Ook Malta en Luxemburg worden genoemd. Nou, Luxemburg komt er opeens wel heel dichtbij. Ik had niet de indruk dat ze daar nou meteen al in een enorme financiële nood verkeerden, eerlijk gezegd. Nee, daar moet toch ook met z'n allen heel duidelijk over zijn. Niet alleen omdat het dichtbij is, maar dat is een volledig ander geval. Het is ook een klein land hè, met een hele grote bankaire sector. Dat zijn de twee overeenkomsten met Cyprus. Maar laten we eerlijk zijn: Luxemburg is een uiterst stabiel land, financieel en anderszins ook politiek. Maar het belangrijkste is dat er zijn wel heel veel grote banken in Luxemburg. Veel meer dan in Cyprus, maar dat zijn. Een of twee uitzonderingen, dat zijn geen binnenlandse banken. Dat zijn de kantoren van de hele grote banken in de wereld. En eh, die zijn solide. En mocht er een probleem ontstaan met een, met een eh, lokaal kantoor van zo'n buitenlandse bank in Luxemburg... dan lossen ze dat op het hoofdkantoor direct op. En dan willen ze geen gedonder meer hebben. Dus dat hoeft Luxemburg dan niet op te lossen als het ware, zoals in Cyprus. Ja. Dus ik, ik vind de vergelijking met Luxemburg... die gaat volgens mij echt helemaal mank. Juist, Slovenië is een ander verhaal. Nou is overigens nog maar de vraag of Cyprus echt daadwerkelijk is gered. Want de ervaring leert ook in Griekenland... Uh, dat uh, daar waar de zon weer een klein beetje begint te schijnen... omdat wij allemaal denken dat er een oplossing uh, voorhanden is... dat dat bij nader inzien toch wel weer even tegenvalt. Ja... Uh, ja, u hoort mij niet zeggen dat het probleem in Cyprus nou is opgelost. Het heeft iets gemeen met, met Griekenland. Uh, daar hebt u gelijk in, maar het is verschillend. Kijk, uh, Cyprus is nu het grote probleem van die dreigende kapitaalvlucht. Uh, en daarom hebben ze kapitaalcontroles ingeteld. Dat begrijp ik wel. Want anders loopt alles leeg. Ja. Dat punt zie je niet in Griekenland. Maar je kunt niet een land in een eurogebied hebben. in een gemeenschappelijke hè, monetaire unie. waar kapitaalrestricties gelden. Dat kun je heel tijdelijk doen. Ja. En dan zegt, zegt die, die Cypriotische bankpresident. Dimitriades zegt heel braaf. ja, dat is heel tijdelijk een paar weken. Nou. Ik hoop dat iemand gelijk heeft. Maar je kunt dat niet permanent doen. Dus daarom inderdaad, het probleem in Cyprus is nog niet volledig opgelost. Nee, moet Cyprus dan dan niet gewoon uit? Um, nou, Cyprus heeft duidelijk te kennen gegeven. Ik denk dat het verstandig is, al vanuit Cyprus bezien, dat ze in het eurogebied willen blijven. Want anders is de ellende voor Cyprus tien keer zo groot. Uh, kijk, uh, nee, maar als u zelf zegt... Sorry dat ik u onderbreek, maar als u zelf zegt... dat de problemen nog verre van ons zijn opgelost... en dat dit, als die, uh, uh, om een eventuele uh, volgende bankrun te voorkomen... Uh, uh, dat je alsnog een probleem krijgt. Ja, nee, dat is waar. Dat is een risico. Maar Cyprus zelf zal nu op deze koers blijven zitten. Ik denk dat ze lang kapitaalrestricties houden. Ze willen absoluut niet, niet weglopen uit, uit de euro. Um, nou, wij hebben ons best gedaan met alle, hè, waaronder Nederland. U um, moet wel bedenken dat die, die 10 miljard uh, euro die we als uh, zeg maar, rijkere crediteurlanden Richting Cyprus hebben laten gaan. Dat is niet wat de meeste mensen denken. een, een, een leukertje voor de banken daar. Dat is naar het land gegaan. En die problemen van die banken. die zijn opgelost. ten laste van. niet van u en mij. maar van de. de. de, de, de, ja, de, de Russen. Ja, waar, ja, waaronder de Russen in grote mate. maar ook, laten we eerlijk zijn. de, de, de, de plaatselijke spaarders. Ja. van enige omvang. Ja. En dus daar, daar hoeven wij niet van te zeggen. dat wij zo daaronder geleden hebben. Dat nee. is meer plaatselijke le leed. Ja. Uh, er is veel gezegd over het optreden van Jeroen Dijsselbloem... natuurlijk als voorzitter van de Eurogroep. Ook door u zelf trouwens. Uh, kan het ook niet zo zijn dat, door hij, dat hij zijn poot zo stijf heeft gehouden... en zo uh, scherp naar buiten toe is opgetreden... Uh, dat hij straks de held wordt als, uh, als hij zijn poot stijf houdt... en de volgende problemen dienen zich aan? Um, ja, ik heb hem niet zo gecritiseerd... zoals vele anderen in Nederland en naar buiten... Of je de helpt wordt, dat weet ik niet. Ik wil wel benadrukken dat er heel veel aandacht besteedt aan, aan uh, Dijsselbloem als voorzitter van de minister van Financiën van de Eurogroep. Maar je moet wel bedenken, die, die besluiten worden gezamenlijk genomen. En um, goede en slechte. En uh, u mag voor mij aannemen dat daar geen besluit wordt genomen... waar Duitsland het niet mee eens is. Nee. Dus als er kritiek is op Dijsselbloem, die ik maar zeer ten dele heb gedeeld, die kritiek... dan moet je allereerst veel meer kritiek uiten op de Duitsers en de Frans en de weet ik wat. Ja. Maar, maar ook als het ineens als er een held zou worden uitgeroepen... dan zou ik zeggen, nou, dan hebben ze dat gezamenlijk allemaal verbeterd. Ja. Um, het is wel erg gericht op een, de woordvoerder van een groep ministers. En ja. hij heeft het zelf natuurlijk ook een beetje naar zich toe getrokken, ja. alle publiciteit. Ja. Maar uh, ik denk dat in grote lijnen zijn aanpak nu... Juist is. En uh, de fout hebben gemaakt in die eerste ronde, jullie zeggen drie weken geleden, toen zijn ze begonnen met die kleine spaarders aan te pakken. Ja. Dat was een blunder, maar ja. nou, dat hebben ze gecorrigeerd. En ik denk dat de hoofdlijn die hij nu heeft ingezet met zijn collega's, dat die niet prettig is maar wel de juiste is. Ja. En, uh, dus uh, of hij nou een held wordt, weet ik niet. Maar hij verdient ook wel waardering, denk ik. Tot slot, uh, u bent oud-topman van het IMF ook. Het IMF heeft ook aan uh, het adres van Nederland vaak te kennen gegeven... dat die 3%, uh, die heilige 3% uh, begrotingstekortsnorm uh, voor van Brussel... dat die misschien wat ruimer moet worden opgevat... in het Nederlandse geval, gezien de staat van de economie. Uh, nou waren er twee oud-prominenten van uh, VVD-huizen... Hans Wiegel en Frits Bolkenstein, Die hebben dit afgelopen weekend ook bepleit. Hou niet zo, Rigo per se als een dogma vast aan die 3%. Vindt u dat ook? Uh, nou, uh, ik heb nooit gezegd dat die 3% een dogma is. Want ook Europa heeft, heeft bepalingen dat je daar tijdelijk van mag afwijken. Dat is niks nieuws. En we wijken daar toch vanaf. We zitten toch in Nederland dit jaar... Duidelijk, helaas, boven die 3 Maar zij hebben het ook over 2014, geloof ik? Ja, nou, daar, ben ik het, daar ben ik het dus niet met ze eens. Je kunt inderdaad niet meer maatregelen nemen voor 2013. 2014 ben ik het niet met ze eens. En ik ben het ook helemaal niet eens met, met uh, degenen die zeggen... dat de uh, economie die zogenaamd kapot wordt bezuinigd... Want de overheid consumptieve uitgaven stijgen nog steeds, met name in de zorg. Ja. Dus Het is min, minder meer, dus ik ben het eerlijk gezegd niet eens... met, met diegenen die nu ineens weer de, de koers willen, willen veranderen. Ja. En het en, is en dus ook niet met wat die uh, voormalige VVD-topmensen hebben gezegd. Goed, Anne Ruding, voormalig minister van Financiën... en nou de topman van het IMF onder meer. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De Onderwijsraad wil dat basisscholen met minder dan 100 leerlingen de deuren sluiten.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 Ja, vorige maand adviseerde de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. De meeste kleine scholen staan op het platteland in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland. Geert ten Dam is voorzitter van de Onderwijsraad en die licht het advies toe in deel 1 van Langlevende Dorpsschool, gemaakt door Roy Herkens. Waar wij in het bijzonder van geschrokken zijn is dat als er niet enige vorm van lokale of regionale regie gevoerd wordt op het scholenaanbod, is dat we al in een situatie terechtgekomen zijn... en uh, dat drukt de schoolbestuurder uit... als scholen zijn in een vrije val geraakt... waarbij uh, de een naar de andere school omvalt... of zitten wachten tot de buren omvallen. Uh, en we moeten natuurlijk zorgen... Niet dat, dat scholen omvallen, maar we moeten zorgen dat er voor leerlingen een goed scholenaanbod in de omgeving bereikbaar blijft. Ja, dat zal er gebeuren wanneer er niet wordt ingegrepen. Dan gaan scholen her en der haast willekeurig omvallen. Op dit moment vallen scholen om omdat er geen samenwerkingsregie op is. En dat is dood en doodslag. Ja. Mijn naam is Klaas Hessels en ik ben directeur van de christelijke basisschool in Drijber. Wat voor schooltje is het? Het is een kleine plattelandsschool, een christelijke basisschool. Hoeveel leerlingen? De school heeft momenteel 40 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Kleutergroep, groep 3, 4, 5 en een groep 6, 7, 8. Hoeveel leerlingen zitten er in zo'n groep? In de meeste groepen zitten zo'n 14, 15, 16 kinderen. De kleutergroep is iets, iets kleiner, maar goed, daar is de instroom. Nu, uh, nu ligt de school eigenlijk tussen de kerk en het dorp. Ja, dat klopt. Destijds uh, wilde men de school graag bij de kerk, maar de dorp wilde de school graag in het dorp. Dus hebben ze maar besloten een uh, compromis te sluiten en de school uh, ertussenin te zetten. We hebben de afgelopen tien jaar 25 procent daling van leerlingenaantallen gehad. En dat gaat landelijk nog naar ruim 6,5 en in sommige regio's 20 procent. Dus dat betekent dat de krimp zich voortzet. Het aantal kleine scholen ook gaat groeien. En het vraagt om samenwerking en daar gezamenlijk de regie omzetten. Willen wij in Nederland een goed onderwijsaanbod handhaven? Nu is er een advies van de Onderwijsraad. Dat zegt dat scholen met minder dan 100 leerlingen... Moeten sluiten. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk dramatisch voor onze school. Ten meer omdat er een aantal argumenten worden aangevoerd die wij niet reëel vinden. Met name wat betreft de kwaliteit van de kleine scholen. En onze school is wel een kleine school, maar wij leveren een uitstekende kwaliteit. We voldoen aan alle wettelijke normen. En de scores zijn ook prima. Dus daar kunnen wij absoluut niet achter staan. Van spelling. Ben je verder klaar met al je werk? Nou, ik zeg fouten, moet ik even verbeteren. Ja. En dan mag je daarna dit boekje pakken. Ik ben uh, Mirjam Greving en ik ben leerkracht hier uh, voor groep 6, 7, 8. In Draaiwen is mijn eerste jaar, dus uh, voor mij ook nieuw, maar uh, heel leuk om, werk om te doen. Wat is jullie jongste leerling? Um, dan moet ik even nadenken. Hoe oud is de jongste leerling? 9? Volgens mij 9. De oudste? En de oudste is 13, ja. Hier. Dat is wel, uh, dat is wel uh, een verschil. Ja, ja, zeker. Ja, dat is zeker een verschil. Ja, zeker, zeker op die leeftijd. Ja, is ook zo. Ja, dus je moet echt uh, een beetje aanpassen. Hè? De ene keer uh, op niveau van, uh, van de jongste, en de andere keer op de oudste en er tussenin. Maar uh, nou ja, goed, dat gaat in principe heel goed. Ik geef nu les aan drie leerjaren. Dat is. Enorm veel stof. Dat moet u allemaal overbrengen in een jaar tijd. Plus u moet ook nog rekening houden. Misschien zijn er wel kinderen met een stoornis in de klas die extra aandacht uh, moeten krijgen. Of met achterstanden. U moet zelf ook nog uh, bijgeschoold uh, worden. Dat is wel veel. En dat zet die onderwijskwaliteit onder druk. Hm. Ja, dat uh, ik snap het standpunt. Aan de andere kant, uh, deze kinderen zijn al zo gewend om zelfstandig te werken... dat ze heel veel zich eigen kunnen maken als ze uh, uh, zelfstandig bezig zijn. Ik heb mijn instructie ook zo ingedeeld... dat ik niet elke dag instructie hoef te geven bijvoorbeeld met rekenen. Maar dat dat gewoon per dag verschilt. Want de ene dag is groep 8 zelfstandig aan de slag. En dan geef ik instructie aan 6. En de andere dag is uh, groep 6 uh, is zelfstandig aan het werken. En dan kan ik instructie geven aan 8. Dus ze leren hier zelfstandig te werken. En dat eigenlijk werkt eigenlijk heel rekenen. goed straks even naar kijken. Ja, Does, kan, ja? maar... kan je ook aan het werk? Uh, nou, Ik snap iets van rekenen en re uh, ik heb mijn werk nog niet af. Dan ga je eerst even lezen. Een uh, kwartiertje. En daarna mag je nog even met rekenen aan de slag. Okay. Ja? Vraagt wel veel van je, maar ik denk dat als je het goed organiseert met elkaar dat het kan. En door die kleine klassen dat het dan mogelijk is, zeg maar. Op het moment dat dit een klas van 28 zou zijn, met drie leergangen, was dat dan een mogelijkheid geweest? Dan wordt het wel een ander verhaal. Ja, ja, dan wordt het zeker een ander verhaal. Dan weet ik niet of dat. Uh, dan denk ik niet dat het heel gunstig is. Nee, om drie leerjaren te doen. Nee. Dan wordt de werkdruk ook uh, enorm hoog. Dus uh, kijk, die ligt nu al wel hoog. Dus ik denk niet dat je die nog hoger moet, uh, moet hebben. Nee, nee. Morgen in lang leven de dorpsschool. Nou, dat zou betekenen dat daarmee de kinderen eigenlijk uit elkaar gehaald worden. Want het is een groot gebied, bestrijkt het hier, waarmee de kinderen naar school toe gaan. En uh, ja, dat, dat neemt de leefbaarheid hier uit het dorp wel weg. Bijdrage van Stad van Roy Heerkens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via goedemorgennederland.nl .no. Straks, het feest gaat niet door op 30 april. De rechter verbiedt namelijk de inhuldiging van Willem-Alexander. Eerst uw dochtertumeur. hier is Mart Smits. Wat doet de wereld met Syrië. Niks eigenlijk. We kijken van afstand toe en tellen van afstand de doden. 70.000, 80.000, misschien wel 100.000. Niemand die dat precies weet. Niemand die erin geïnteresseerd lijkt te zijn. En wat weten we eigenlijk van dat land? Van die machogge leider die ongestraft zijn acties voortzet... en die zich helemaal niks lijkt aan te trekken... van wat de wereld van hem en zijn acties vindt. Ja, we maken ons een beetje druk om jonge kerels... die uit Delft naar Syrië trekken om daar te gaan vechten. De rachtdunne hang naar heldendom gebaseerd op geloofsverdwazing... is sterker dan wat dan ook. Ze kopen een enkeltje Nederlands-Syrië... en laten vrienden en een thuisland achter met louter vraagtekens. En dat geldt eigenlijk voor ons allen, die vraagtekens. Er zit daar een boef en die moord. En dat snappen we gewoon niet. Logisch nadenken geeft ons toch aan... Dwing die zieke leider tot stoppen. Marcheer het land binnen. Zorg in ieder geval voor een wapenstilstand en werk dan aan vrede. Zoals we dat wel meer op de wereld doen. Maar we leren een ander ding. De veiligheidsraad en diens instrumenten kunnen niks doen. Want Rusland gaat voor ieder ingrijper liggen. En ook China wordt dan niet blij. En dat is toch amper te begrijpen omdat we met politiek evenwicht moeten leven tussen de wereldgrootmachten... kijken we dus gewoon de andere kant op... als er pakweg honderdduizend mensen worden afgeslacht. Er is niks aan te doen, zeggen de leiders. De Russen willen niet van welk ingrijpen weten. En, nou ja, goed, dan kijken we dus toch toe. Uh, we doen niks. Onze politieke leiders leggen ons uit... Poetin moet je niet boos maken. En dus? Dus zwijgen we gewoon... Met z'n allen. Dus halen we wel wat geld op voor humanitaire hulp. We doen aan acties en aan liefdadigheid en speelgoedbeertjes en blikken appelmoes opsturen. Is nou eenmaal makkelijker dan met de vuist op tafel te slaan daar in New York. En ook grote broer Amerika die draait rond het probleem. Europa telt zijn zegeningen en heeft er helemaal niks mee te maken. En de sociale media, die reageren vol afkeer en roepen... laten de Arabierenbroeders dit probleem maar oplossen. Maar juist ook die wereld kijkt voor het gemak maar weer naar de andere kant. Wat maakt 10.000 doden nou uit? 20.000, 50.000, niks. In het Kremlin knallen de kurken. Men toost met een gemene glimlach rond de kaken. Macht is toch zo'n vreselijk vuil wapen. Politieke macht is dat in het kwadraat. De wereld haalt over Syrië de schouders op. Het zal wel. Waar ligt Aleppo eigenlijk? Hebben ze daar een voetbalclub? Wat spreken ze er voor taal? Kan je er een McDonald's kopen? Waar ligt het eigenlijk? Wie wil dat eigenlijk weten? Syrië. Bart Schmeids, morgen in het ochtendtumeur van Koos Postema. d 73 Higher Ground van Stevie Wonder. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Bestel, dames en heren, de oranje tonpoessen maar af. Laat de vlag maar op zolder. En al die dranghekken op de dam, die hoeven ook niet worden aangesleept. Er komt namelijk op 30 april helemaal geen inhuldiging van de nieuwe koning. Want die is namelijk tegen de wet, zegt althans Peter Engelsen. En die is rechter bij het gerechtshof in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. U weet dat het 2 april is, en Niet 1. Dat is juist, ja. Dus het is geen grap. Nou, ik weet niet of u het goed gelezen heeft. Er stond boven een datum. En dat was de datum van gisteren. Maar zoals u weet, in iedere grap zit ook een, iets gemeens. En wat, er, wat ik geschreven heb, klopt allemaal wel. Dus? De, het koningschap zoals wij dat kennen, is in strijd met onze grondwet... en met het internationaal verdrag voor politieke en sociale rechten. Uh, en uh, het klopt dus eenvoudigweg niet. Het koningshuis is tegen de grondwet? Nou, niet het koningshuis, maar het uh, erfelijk koningschap zoals wij dat kennen. Ja, maar de grondwet is toch oorspronkelijk in zijn uh, kaders gegoten door Torbekken. Hier en daar nog wat veranderd. Uh, en die leeft er toch ook echt in de veronderstelling dat wij in een constitutionele monarchie leven... met een opeenvolgende uh, uh, uh, koning en dus uh, de bloedband, zal ik maar zeggen. Jazeker. Um, wij toetsen ook niet aan de grondwet. Dat, uh, dat kan in Nederland niet. Maar wel aan het verdrag. En het verdrag is van hogere orde dan uh, onze grondwet en dan onze wet. Maar zegt u daar met zoveel woorden... dat als iemand naar het internationale hof uh, in uh, Luxemburg zou stappen... of een zaak aanhanger zou maken in Nederland... met de grondwet in zijn achterzak... dat, uh, dat de inhuldiging dan van de baan zou kunnen zijn? Nou, um, kijk, zoals ik al zei... Uh, er staat een datum boven, en dat was de datum van gisteren. Uh, uh, het is waar wat er staat, maar de wet is nooit uh, zo rechtlijnig dat er geen uitzonderingen denkbaar zijn. Ik heb geen idee wat het uh, Europese Hof zou uh, beslissen. Ik zou het helemaal niet uit dat het Europese Hof zou zeggen, uh, uh, of in dit geval is het het, het uh, Mensenrechtencomité in Genève, zou zeggen dat het inderdaad niet klopt. Nee, maar wat daar, kun je ook van, daar kun je ook van zeggen. Er zijn zoveel staten met een koning uh, dat je niet kunt zeggen dat dat niet aanvaard is. Ja, maar de meeste koningen hebben vrij weinig politieke macht. Ja. En uh, wij zijn ook een beetje bezig de politieke macht van de koning af te schaffen. Maar dat vind ik nou eigenlijk juist weer jammer. Uh, niet dat die politieke macht bij de koning vandaan gaat. Maar we moeten natuurlijk wel een centrale figuur hebben... ...en ik zou denken dan een president... Ja. ...die een zekere politieke macht heeft... ...en die uh, kan gebruiken in uh, moeilijke tijden... Uh, ...in impasses in, uh, uh, in bijvoorbeeld in de politiek... ...zoals we die hebben gezien een paar jaar geleden... ...toen het uh, gedoogkabinet uh, tot stand kwam... Ja. ...en wat we nu in Italië zien... Ja. ...dan heb je heel veel aan een uh, politiek gelegitimeerde president... Okay, ...en niet maar... aan een koning... Nee, ...en maar... juist in die tijd hebben we de koning of onze koningin, uh, uh, haar macht vermindert. Ja, u klinkt als het uh, hoogste erelid van het Republikeins Genootschap nu. Nee hoor, ik ben Republikein. Ik ben geen lid van het uh, Genootschap, maar ik ben wel Republikein. Ja. <coughs> ik ga er niet voor de barricades op, maar ik heb wel een duidelijke mening. Goed, en die hebt u gegeven. Het was een beetje vanwege 1 april, maar uh, de inhoud van de boodschap staat recht overeen, zegt u. Zeker. Trekken genomen, volgens de grondwet zou zo'n inhuldiging ongrondwettelijk zijn. Zeker. Peter Ingelsen, rechter bij het Hoge Rechtshof in Amsterdam. Ik dank ja, u zeer. Dank u. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Hier aan tafel is aangeschoven Jeroen Wielert voor lijn 1. Is de bus stuk? Nee, nee, nee, de bus is niet stuk, maar we hebben hem gewoon hier teruggetrokken op het bolwerk. Heel versum. Lijn 1 voelt heel goed de tijden aan, Sven. Er is dreiging. Je weet het, hè? Er is dreiging van wat. De Russen komen. Oh ja? Tot zometeen. Dit is Radio 1. Maar eerst het nieuw NOS Journaal met Doral Megens. De spoorwegen moeten niet meer worden afgerekend op op tijd treinen... maar op op tijd aankomende reizigers, zegt PvdA Tweede Kamerlid Hoogland. Als er één trein vertraging heeft, terwijl alle andere treinen waarop overgestapt kan worden... wel op tijd rijden, dan missen veel reizigers hun aansluiting. Daarom moeten volgens Hoogland naar meer worden gekeken. Vandaag debatteert de Kamer met staatssecretaris Mansveld over de toekomst van het spoor. Dierenasiels hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van de crisis. Er zijn minder mensen die een dier willen adopteren. En zieke dieren worden steeds minder naar een dierenarts gebracht. In plaats daarvan kiezen mensen ervoor de dieren ziek naar een asiel te brengen, zegt de dierenbescherming. Bij een aanval op een Pakistanse elektriciteitscentrale zijn zeker zeven mensen gedood. Aanval was in de miljoenenstad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Tien mensen werden ontvoerd. Verantwoordelijkheid voor de aanval en de ontvoering is nog niet opgeëist. Maar vermoedelijk zitten de Taliban erachter. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met een file en een bericht van de spoorwegen. De file staat op de A58 van Eindhoven naar Breda... tussen Oorschot en Hilvarenbeek, 10 kilometer na een ongeluk. De weg is daar tijdelijk afgesloten. Daarom kan het verkeer richting Rotterdam vanaf knooppunt Bateldorp... beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. En verkeer richting Tilburg en Breda... kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65... En bij de spoorwegen is er vertraging tussen Nijmegen en Os Daar rijden geen treinen na een aanrijding. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit Hilversum. Ik legde dat net al uit bij Sven Kokkelman. De oudere luisteraars, en we hebben er veel, naast die talloze jongeren, veel de jongeren, die weten het nog. De Russen komen. Het was de jaren 50. Koude oorlog. Het vrije westen tegen het communistische oosten. Voorbij, voorbij die tijd. Al meer dan 30 jaar, want uh, Rusland stortte in. Het oostblok stortte in. Het werd allemaal na 1989 heel erg anders. Ontspannender. En nu komen ze toch. Om te beginnen met Poetin komende maandag. Uh, wij gaan erover praten hier met uh, Marie-Thérèse de Haar... en jan marinus Wiersma. Maar we willen van u weten... Hoe zit dat bij u? Heeft u de Koude Oorlog misschien nog een, een beetje in uw hoofd? Of bent u jong en ziet u het allemaal wat minder somber in? Komen de Russen? Of moeten ze liever wegblijven? 0800 1121. 0800 1121. Dat is het nummer om in te bellen. Tweeten kan naar Lijn1 Radio. En mailen naar Lijn1. Apenstaartje. NTR.nl Maritres de Haar, U heeft natuurlijk al hun platen. Hè? U weet wel wie dit zijn, hè? <lacht> Niet? Nou, ik help u even gewoon. Pussy Riot, Pussy Riot. natuurlijk. Pussy Riot. Um, ik schetste net uh, die sfeer van. Uh, meer dan een halve eeuw geleden, de jaren 50, waarin ik uh, geboren ben toen, 1 april 56. Ik merkte er toen niks van. Hoe zat dat uh, bij u, Jamarinus Wiersma, voormalig Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid? Ja, ik, ja, ik merkte er niks van. Ja, ik ben iets ouder van 1951. Ik kan me wel herinneren, de spanning uh, uh, die ook bij mij thuis gevoeld werd. Bijvoorbeeld toen uh, in 56 de Russen Hongarije binnenviel en daar de opstand onderdrukt. Dat is een van mijn eerste herinneringen: mijn ja. ouders aan de radio gekluisterd zaten. En ja, die angst die uh, uh, daarmee uitgedrukt werd... Ja, die heb ik altijd wel gevoeld, ook die dreiging van... Het uh, uh, uh, Twee militaire blokken tegenover elkaar. Je kreeg, het wel, je kreeg het wel mee met je opvoeding. Ik kreeg, ja, ik kreeg het op school natuurlijk ook mee. Ja. De, de, de opvoeding rond de rol van de NAVO. De dreiging van het communistische blok. Er uh, uh, was ook veel meer debat over defensie. En we hebben daar heb ik zelf heel bewust meegemaakt in de tachtiger jaren. De grote demonstraties over tegen de kruisraketten. Dat ging over en vrede. Uh, ja, dat, uh, en dat stort in één zin in 1989. Uh, heel raar. Ja. Marie-Thérèse de Haar, um, u bent ook Rusland-deskundige. Uh, hoe is dat bij u binnengekomen, die, die Koude Oorlog? Ik heb heel duidelijk, het is ook de westerse achtergrond... met diezelfde, ja, angst, toch wel. Zeker. Ik vond het alleen wel heel boeiend om te om te voelen dat ik, dat, dat weet ik nog heel goed... dat ik met mijn orkest uit het westen naar West-Berlijn ging. En naast mij gingen allemaal uh, Amerikanen, Japanners op de tribune staan... om die arme mensen daar in dat Oostblok te fotograferen. En ik wilde dat ook natuurlijk. Maar twee jaar daarna ging ik Russisch doen... en ging ik met mijn Russische vrienden juist reizen in het Oostblok. Dat deden ze overigens dus ook. En daar... Hebben dus mijn Russische vrienden mij meegenomen naar Oost-Berlijn. En toen stond ik 200 meter aan de andere kant van de Brandenburger Tor. En daar zag ik heel in de verte diezelfde tribunes met die Amerikanen en die Westerlingen. Dus eigenlijk voelde ik me gefotografeerd als een soort aapje, alsof ik nu bij die arme ja, Maar mensen... zo stonden de mensen elkaar te bekijken, generaties ja. lang. Het ja. kernwoord was angst. angst. Maar ja. wij wisten eigenlijk niet waarvoor. Ja. En dat werd ons in het Westen, maar ja. bij jullie in het Oosten ook... natuurlijk sterk gecommuniceerd. Ja. Was het niet uh, een, gewoon een wederzijdse propagandaoorlog... en viel het in wezen wel mee? Of uh, Ja, dit is eigenlijk absoluut uh, hetgeen wat ik wil zeggen. Ongetwijfeld. Over nu. Ja, ja, maar die angst zit zo ingebakken. Ja, maar en, ik denk en, dat ja. het mag iets. Het was propaganda van beide kanten... Ja. Uh, maar je moet wel, ja, uh, uh, voor een deel werden we allemaal geïndoctineerd. Koude oorlog, aan ja. de ene kant, de andere kant. Maar we hadden wel te maken met een systeem. Aan de andere kant, wat ondemocratisch was, ondoorgrondelijk, zwaar bewapend. Uh, ja, dat dus erbij, ja, dus die dreiging was nucleair. De nucleaire, de nucleaire ja, dreiging. Ja, de nucleaire dreiging, dat je opgevoed werd met het idee dat de aarde twintig keer vernietigd kon worden. En dat er twee machtsblokken tegenover elkaar stonden die die wapens hadden. Nou, het was het communistische systeem waar we voortdurend voor werden gewaarschuwd. Ja. Als je hier daar, bij Raalte naar de dijken gaat, kun je nog de, de, de tankkoepels zien die werden ingegraven. Er zijn ja. in het oosten van het land ja. nog hele geheime uh, gangen en stelsels nooit ja. gebruikt. Um, nee, er, werden geheim, er werden ook wapenvoorraden opgeslagen op diverse plekken. Ja. En de, maar, ja. maar nu zitten we met een onversneden kapitalistische Rusland. Met steenrijke oliemiljonairs. Uh, miljo Miljardairs, ja. Miljardairs zelfs. Uh, een Poetin die... Um, nou, niet het... alleraardigste uh, regime... Uh, handhaaft... qua mensenrechten. Dus wat, iets te doen over de homo's. Um, angst is opnieuw het woord... jammer in Zwiersma. Nou, of angst niet? gaat me iets te ver. Ik denk dat het risico van een militair conflict... Uh, tussen Oost en West... binnen Europa, zeg maar dat dat wel uh, uh, voorbij is. Uh, ik heb wel een zekere angst... Voor de, uh, voor de vorm van kapitalisme... die Poetin en de Zijnen hebben ontwikkeld. Ja, laat en ik dan zelf als communicator... dat woord ook niet meer noemen. De angst is iets van toen. Ja. Laten we het dan gewoon zorg noemen. Zorg, ja. Ik heb zorgen over... De manier waarop Rusland zich ontwikkelt... de manier waarop Rusland zich manifesteert... intern is ondemocratisch. Uh, extern probeert het zijn invloedssfeer uit te breiden. Economisch probeert het... Uh, met name yeah, uh, door het energiewapen... Waar, waar ze over beschikken... Probeert ze een tentakel steeds verder uit te slaan. Ook in uh, West-Europa... en ook in Nederland voorbeelden van... Uh, en het gevaar, het gevaar vind ik zelf dat het een, een, een, een, een regime Poetin niet democratisch kan worden gecontroleerd, omdat hij een opvatting over democratie heeft, een soort gemanagede democratie die heel ver van het onze afstaat. En hij rechtvaardigt dat door te zeggen: ja, maar toen wij in de 90-jaren de echte democratie kregen, was het een grote chaos ja. onder Yeltsin. Uh, uh, maar hij vertegenwoordigt vertegenwoord wel een bepaalde uh, uh, belangengroep. En het wordt steeds gezegd dat is de oude KGB-elite uit uh, Sint-Petersburg. Uh, maar het gevaar vind ik dat hij ja, uh, ook andere landen onder druk zet. Je ziet het in Oekraïne, je ziet het in Georgië, in Armenië. Uh, waar hij probeert die landen in de invloedssfeer van uh, het nieuwe Rusland uh, te trekken. Ook via een soort alternatieve. Russische Unie die heeft opgezet via douane-unies. Er is zelfs een veiligheidspact met landen als Armenië. Uh, uh, uh, en ik vind dat we West-Europa, maar ook de Amerikanen... moeite hebben daarop goed uh, reageren. Want die hebben ook natuurlijk allemaal hun eigen binnenlandse zorgen. Dat is natuurlijk gewoon het grote probleem in Amerika. Ja, nou, om een heel simpel voorbeeld te geven: uh, als je naar Nederland kijkt, uh, uh, en, uh, Nederland doet heel veel zaken met Rusland, grote investeerder daar, uh, vooral ook in de energiesector. Uh, uh, een nieuwe pijpleiding die is aangelegd uh, vanuit Rusland om Oekraïne heen. Uh, naar Duitsland, daar is de gasunie aandeelhouder van. Uh, uh, en... in, in Groningen Museum ja, hebben ze hele bijzondere dat, exposities. Ja, tentoonstellingen, ja. dat was nooit mogelijk Komt geweest. Komt allemaal door Russisch gas, ja. Ja. Uh, Niels die mailt, we zullen straks heel erg afhankelijk worden van Russisch gas... als we niks doen aan onze eigen energietransitie. Teruglopende gasbaten van 14 miljard naar 2 miljard in 2020. 30. Daarna worden we volledig afhankelijk van Rusland. Belang van decentrale energieopwekking wordt heel erg groot. Weet u het eens met nou, ik ben het Ik ben het mee eens dat we op moeten passen dat we uh, op termijn niet compleet afhankelijk worden van Russisch gas. Dat we naar alternatieve energiebronnen verder moeten ontwikkelen. Er zijn ook... Ontwikkeling op gasgebied, zoals schaligas, die ook uit andere landen dan de, uh, Rusland uh, uh, kan komen. Dat is één opmerking. Het tweede is altijd: uh, uh, de Russen kunnen maar in beperkte mate dat wapen gebruiken, omdat ze uh, uh, ontzettend afhankelijk zijn van de verkoop aan gas, aan met name EU-landen. Als ze daarmee stoppen, of als ze daarmee gaan dreigen, of de prijzen uh, te veel verhogen, dan, ja, dan lopen ze ook een risico dat ze inkomsten gaan missen. Dus er zit wel een wederzijdse afhankelijkheid tussen. Producent uh, Rusland en afnemer uh, Europese Unie. Maar ik, ja, als we verstandig zijn, uh, maken we onszelf wel uh, minder afhankelijk. En dat moet je nu al aan werken om te voorkomen dat je niet in tien jaar of in tien jaar met het probleem zit. Dat je alles uit Rusland moet importeren. Uh, maar dat, we zijn dus, dat houden we ook even vast. Uh, gaan we straks op door. We zijn dus gebaat bij handelscontacten. Absoluut. Maar daarvoor heb je dus het, die andere ontwikkeling op Cyprus. Daar zaten ze weer, die Russen met hun miljarden. Die Russen, dat vooroordeel. Um, Marie-Thérèse de Haar, u kent ze. U heeft gestude uh, gestudeerd, u bent met ze naar, uh, naar Oost-Duitsland geweest toen. Uh, wat is dat, de Rus? Bestaat die? Ja, de identiteit van de Rus... Nee, uh, natuurlijk bestaat die. En die is het ook mysterieus. En ik denk voor ons West-Europeanen uh, West -Europeanen, heel moeilijk te doorgronden. En enerzijds hebben we altijd een uh, dubbele verhouding gehad met elkaar. Dat zie je al bij Peter de Grote, bij Catharina, die allemaal vinden dat, uh, dat Rusland bij Europa hoort. En eerlijk gezegd ben ik die mening ook toegedaan. Dus um, ik vind heel veel dingen te veel met de Westerse pet opgezien. En ook om nog even te reageren op het voorgaande. In hoeverre hebben wij nu echt last van Rusland? In hoeverre wordt ons angst weer aangepraat? Als je even goed bekijkt, ze hebben het al enorm zwaar ermee. Ja. Um, de Russen in de politiek, maar de gewone Russische man ook. Hoe hun land onderuit is gegaan. In de, dus zij zijn de losers zeg maar van de Koude Oorlog. Ze zijn nog steeds bezig met zichzelf heruit te vinden? Um, ja. Dat denk ik echt, dit is een transitiefase. Mm -hmm. En behalve dat je heel veel kwijt bent geraakt... dacht je dat daar in de plaats van iets heel, mo heel moois kwam. Democratie, vrijheid, Jeltsin-tijdperk. Dus ik denk dat het wel te degen meespeelt dat Poetin inpraat... dat doen trouwens heel veel Russen... dat wat zij achter de rug hebben in de jaren negentig... dat liegt er niet om, hoor. Ik heb daar zelf midden in geleefd. Dat was Waar woonde van... u toen? In Moskou. Ja. Een, een van God los maatschappij, kapitalisme, wildwest, uh, uh, oligarchen die zich konden verrijken. Dus wij krijgen het vaak in de media alsof we nu alleen maar met corrupte Russen te maken hebben en dat dat door Poetin zo is gekomen. Maar eigenlijk de basis zit veel extremer in die jaren negentig. Um, daarbij is het land uh, uh, Um, vanaf het jaar 2001 kun je zeggen, onder Poetin... wel daadwerkelijk uh, uh, een beetje op de kaart gezet. Hij bracht voor de meeste Russen, uh, begrijp me goed... ik hoef niks met, met, met Poetin, ik heb meer iets met de liberalen in, uh, in, in Rusland... maar hij heeft wel ter degen orde, stabiliteit en veiligheid aangebracht. Dat durf ik echt te zeggen. Pensioenen werden weer uitbetaald. Uh, de fabrieken gingen weer aan de praat. Zakenmensen die vandaag de dag in Moskou en in Petersburg... roepen van, Piet ga vooral niet te veel zeggen in Nederland. Hè, dat we het hier zo goed hebben. Laten ze allemaal naar China ja. gaan. En dan, dan houden wij ons monopolie hier. Dus in principe, er zijn ook op economisch gebied... enorm veel verbeteringen aangebracht. Waar wij het ook over hebben, wat hier in deze lijn... Ja. natuurlijk ook weer bespreken, zoekend naar de nuance, is beeldvorming. Mensen ja. kunnen trouwens over Twitter hoor. Uh, hashtag Lijn1 Radio. Wat voor beeld zij wel niet hebben. Wat voor zorg. Of uh, misschien hebben ze wel sympathie voor de Russen. Jan-Marine Zwiersma, u hoort wat opmerken. Nou ja, ik vind het een iets te mooi beeld uh, die mijn uh, buurvrouw hier schetst. Te gunstig afgeschilderd, de rus. En ik denk dat er, dat er, er is toch sprake, in die, ook in die samenleving, van enorme verwaarlozing in infrastructuur, in onderwijs. Toch heel veel mensen die niet uh, aan hun trekken kunnen komen. Poetin is het toch de vertegenwoordiger van een bepaalde elite... waarvan hij de belangen Maar Marie-Thérèse uh, zit hier als een soort mol van Poetin. Nou, dat wil ik niet zeggen, nee, hoor. Uh, ik, ik, wil, ik, ik, ik wil gewoon iets aanvullen. Ja. En u uh, noemt wel zelf al dat voorbeeld van die homorechten... maar ook de wijze waarop uh, Poetin nu probeert onafhankelijke NGO's... Dus, Onafhankelijke organisaties te onderdrukken, ook buitenlandse clubs die in Moskou werken. Mm -hmm. Het is toch, hij probeert het allemaal te beheersen. In die zin is hij een beetje tsaristisch bezig. Ja, hij dat probeert praat ik, dat het, praat het ik systeem, hij goed. probeert de bevolking uh, onder controle te houden. En hij kan zich dat veroorloven. Zoals in autoritaire regimes met geld houden het langste vol. En hij is een voorbeeld van een autoritaire regime met geld. Uh, net zoals we maar is ja, dat is, is, dat, is dat is dat niet heel uh, uh, toch uh, terug naar het tsaristische beeld bijna is, Ik dat denk niet, het wel, ja. is dat ook niet toch een deel van de oude demografische samenstelling en het, het karakter van die maatschappij? Mm -hmm. Maar als die, die, die oude samenstelling al zo was... van een 1 tot 3 procent toplaag, al in de Tsare-tijd... en verder arme sloepers van 95 procent... dus je hebt totaal ontbreken van die middenklasse in de hele geschiedenis. Dus vandaag de dag, zoals wij ge, uh, ge, het gewoon vinden... om over uh, Rutte of Samson te praten ja. of verkiezingsstel... echt voor de doorsneer rust, dat leeft gewoon niet... Het was altijd prettig om een tsaar de schuld te geven van alle ellende. Ja. Hetzelfde met president, hetzelfde met een soort neo-tsaar als Poetin. En het is ook heel prettig om diezelfde persoon dankbaar te zijn. Dus over dankbaarheid gesproken, u had het net even over de infrastructuur. Ik weet niet of u gezien hebt wat hier de afgelopen jaren ook aan goeds is gedaan. Ja, heb je wel eens in Moskou en... rondgereden de laatste tijd? Nou, ja. ik, ik, ik woon dus de helft van het ja. jaar in Moskou. Maar in Vladivostok, in Tsjumen, ja. waar in Omsk, in Krosny, de hoofdstad van ja, ja. dat is Iets van de laatste tien jaar dat is opgeknapt. Nou, ik, ik maar, sta maar, maar, ieder ik, jaar opnieuw. Ik, ik zie wel die investering ook, maar toch nog een ander voorbeeld waar ik me zorgen over maak als het om Rusland gaat, is de demografische ramp waar ze op uh, afstevenen. Nou, de bevolking loopt terug. Ja, die mensen worden daar gemiddeld maar 65 tot 70 jaar uh, door ook ongezond leven. Uh, en die bevolking die loopt, uh, loopt terug. Uh, en dat, de, uh, de prognoses zijn zeer ongunstig. Ook voor, daar dus uh, genoeg zorgen in in het land. Ik heb hier een mail um, toch wel ook essentieel um, gericht hier <laughs> ten eerste aan Marie-Thérèse de Haar. Mevrouw suggereert dat de Koude Oorlog een fictie is die door propaganda in onze hoofden is gepompt. Weet u wel waarover u spreekt? Hoeveel mensen tijdens de Koude Oorlog in de Gulag, in de kampen gedood zijn? Het was ja, een moorddadig, onderdrukkend systeem. We moeten ons schamen dat we ons in die tijd niet meer hebben laten horen terwijl miljoenen stierven. In de glasnost hebben we de boot gemist. Die kampen bestaan nog steeds en er sterven nog steeds mensen in de cellen. Nou u weer. Marie-Thérèse. Nee, natuurlijk weet ik dat allemaal. Het is onmogelijk om hier in twee minuten even zo'n samenvatting te doen. Ik weet ook dat ik uh, door mijn Russische vrienden erop gewezen ben... van Marie-Thérèse, je hebt veel te westerse bril op in de jaren 90. Ga eens even bij ons in Moskou-Rusland kunde doen... om het vanuit de andere kant te bestuderen. Het is maar waar je wiegje heeft gestaan. En als ik voorbeelden eruit mag noemen... wat de westerse wereld en Amerika heeft aangericht... bijvoorbeeld in onze invloedsfeer. Je hoeft alleen maar uh, de Congo te noemen van België, je hoeft Nelson Mandela maar uit te pluizen... je hoeft Chili maar te noemen, Vietnam, Korea... alles heeft zich afgespeeld in die afgelopen jaren. En dan hebben wij het van onze westerse kant bestudeerd. Dus ik heb het even niet over de gulagkampen van uh, Stalin enzovoort. Ja, Natuurlijk in je de Bresniëftijd, tijd. Het u een vergelijking maakt met landen als Chili... en uh, de koloniën in maar Afrika. Dat is even, mevrouw, over. Wat Mild. deze mevrouw het eigenlijk is tof, wil zeggen is allemaal. dat uh, het regime in Rusland... Ja. Uh, en met name de de Stalin-periode, mm -hmm. heeft evenveel slachtoffers gekost... als het aantal slachtoffers wat Hitler heeft veroorzaakt. En, wij, uh, en ik vind terecht dat mensen er aandacht vragen voor vragen. We hebben, hebben toch heel genoeg aandacht, van Solzhenitsyn gehoord? we ja, hebben al. heel veel aandacht ja. terecht... voor onze eigen verleden, de, de naziterreur, de holocaust. Maar wat daar gebeurd is, is minstens zo erg geweest... En er zijn minstens zoveel slachtoffers bij gevallen. We moeten gewoon bij de feiten blijven. En we hebben het telefoon van Mark, want dat is een mooi feit... die is getrouwd met een Russische... Ja, goeiedag, het is Max. Max. Ja, ik ben al 21 jaar getrouwd met een Russische vrouw. Mijn vrouw is arts hier in Nederland, dus die is volledig geïntegreerd... enzovoort, enzovoort. En wij komen, en nou niet jaarlijks, maar om het jaar in Rusland... En het gaat heel, heel, heel, heel goed in Rusland. De, de pensioenen zijn net met 13% verhoogd. Ik geloof dat we ze in Nederland verlaagd hebben. En ze worden dit jaar nog een keer verhoogd. Ik ben zelf, heb ik een bedrijf, ik ben op zoek naar een Russische investeerder... Graag zelfs. U wilt en gewoon... u, wilt de gewoon, u wilt gewoon, wilt... ...om altijd uh, de beste van de klas te zijn. Nee, nee. Wij doen zaken met allerlei soorten regimes. Saoedi-Arabië, Kuwait, weet ik veel. Mijn vrouw kan gewoon autorijden in Rusland... ...en kan gewoon zonder hoofddoekje rondlopen. Dus waarom moeten wij in Nederland altijd onze vinger opsteken? Wij snappen helemaal niets van dat soort systemen als Westerlingen. Wij moeten daar gewoon zaken mee doen... ...zoals we vanaf de dus 18e eeuw altijd gedaan hebben. En niet altijd daar naartoe wijzen en dit en dat. Er staan hier altijd mensen op. Of je doet wel zaken, of je doet niet zaken. Punt. Ja, dat is een hele goede. Uh, Marie Tersteraar, hier is gewoon de, de, praktische, de praktische weergave. Een Nederlander die weet hoe het is. Die vindt dat je gewoon efficiënt zaken met ze moet doen en niet moraliseren. Mm -hmm. Wat is... Je ideeën daarover. Nou, ik vind het op zich sowieso prettig, deze reacties. Mo moraliserend, ik weet dat wij de koopmannen zijn in, uh, in, in Nederland. Dus dat zal natuurlijk ook wel weer naar voren komen op uh, 8 april. Dat dat toch belangrijk is om een uh, ja, en, en er is ook daadwerkelijk goed zaken te doen. En natuurlijk kom je nu bij het uh, andere aspect. In hoeverre moeten we Poetin wel of niet op de vingers tikken voor mensenrechten, homo, homo's die in elkaar geslagen worden? Ook dat is iets. Als je, die, uh, deels is die Rus hetzelfde als een Europeaan. Maar die mensen denken over het algemeen buiten Moskou en buiten Petersburg. Die denken echt zoals onze grootouders dachten 50 jaar geleden. Dus zo snel dat uh, uh, als wij denken dat je die maatschappij even kunt veranderen, dat gaat gewoon niet. Ja, Stimme, Frans, Dat Frans, Frans, Frans Timmermans zal als minister van Buitenlandse Zaken... wel weer heel voorzichtig zijn met zijn mm -hmm. vingertje en, en ving op vingers stikken. Want hij ja. denkt ook alleen maar aan de handel. Ja, maar hij heeft ook ja. die, die kwestie van die homorechten wel aan de orde gesteld. Een paar weken geleden in ja. gesprek met de Russische minister van Buitenlandse ja. Zaken. Zo is hij ook wel weer, ja. onze Frans. Ik, ja, nou nee, maar het, het gaat erom dat uh, ik ben. Laten we zo stellen: we hebben een bevriende relatie met Rusland. Dat is prima. We ja. hebben een, een gedeeld verleden. Uh, uh, we doen heel goed zaken met elkaar. Dus daar is ook niks op tegen. Maar vrienden kun je terechtwijzen. Vrienden kun je wel terechtwijzen. En het kan geen kwaad te weten met wie je zaken doet. Jacob aan de telefoon, niet zo'n vriend van Poetin. Uh, nee, bepaald niet. En ik vind uh, dat standpunt van, uh, nou, je moet alleen uh, op zakelijke voet. Uh, als je zo uh, redeneert, dan denk ik dat, uh, dat je op de lange termijn uh, heel bedroog uit kunt komen. Nou, luister, ik, heb, ik ken uh, Rus, ik ben uh, een paar keer in Rusland op vakantie geweest. En uh, ik heb toevallig, ik heb uh, Russische buren gehad. De meestal aardige mensen, daar gaat het niet om. Maar het gaat om uh, de Russische mentaliteit en dan zeker van de politiek. Al vanaf zo pak een beetje 1550 heeft Rusland uh, land na land onder de voeten uh, gelopen en daar zijn taal en, en zijn wil en zijn wetten opgelegd. Uh, op, op een vreselijke manier. En uh, wat ben ik. Vers in het geheugen staat. Dat is uh, een van de Baltische landen, zeg ik met name. Niet staten, Baltische landen. En dat was dan Estland. En uh, waar in zoveel gedoe is geweest omdat, uh, omtrent dat, dat uh, standbeeld van, uh, van, van die zogenaamde Sovjetheld. Nou, er werd vreselijk uh, met vreselijk veel zelfmedelijden en, en theater werd daar uh, over opgespeeld. Nou, de Esten, zeer terecht, die zagen dat het beeld als een symbool van van onderdrukking en wij zouden in Nederland ook geen, geen nazi-standbeeld uh, uh, op ons terrein dulden. En ik durf die vergelijking echt te maken, want naziedom en communisme is allebei even misdadig en smerig. Ja, dus Jouw bood, jou bo uh, jou boodschap, Jacob, is ook heel duidelijk hoedje voor de Russen. Maar uh, Marie-Thérèse de Haar die zegt heel duidelijk, uh, dat is ook weer beeldvorming, de gemiddelde Rus is niet zo. Ja, maar in dit voorbeeld, als ik even mag, oh, dat ja, verhaal van het standbeeld, is toen wel uh, hebben we de Russen of Moskou uit woede over het verplaatsen van het standbeeld een soort cyberoorlog gevoerd tegen Estland. Moeten we dat maar normaal vinden en accepteren? Ik denk van niet. Het zijn wel de stemmingen en de koersen in ja. een heel uh, breed geschakeerd land. Met kwaad en goed naast elkaar. Mm -hmm. Moet je niet ontkennen. Ja. Door Russische schrijvers fantastisch beschreven ook in het verleden. Ja. Nou ja, aan de andere kant. Het is, maar daar wordt helemaal stil van. Ja, ja, dit is echt onmogelijk om uh, ook dat standbeeld zijn. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen, de afgelopen tien jaar ook. Maar alles heeft ook te maken met een absolute frustratie: dat verliezen van die Koude Oorlog, die Wildwest-periode eroverheen. Dan uh, weet je, uh, ook dan in de westerse wereld, bij ons ging het zo goed. Wij konden met ons vingertje weer wijzen van als dan iemand er komt die uh, iets orde aanbrengt, dan vonden wij dat ook niet oké. Okay. Ik heb trouwens nog niet meegemaakt dat Rusland uh, een van uh, onze landen uh, nu uh, heeft aangevallen of dat er een dreiging vanuit Georgië. is gegaan. Nou en dat is dus ook, dat is de achtertuin van Rusland. of dat nou Oost-Duitsland is, of dat nou Hongarije, Bulgarije is, het ging allemaal naar West-Europa over. Ze zijn dan wel degelijk voor... agressief bedoeld. Ja. Nee, dat is, dat is uh, als je bij ons in Friesland zou gaan vroeten. Ja? U komt vast uit Friesland. Het is, een onafhankelijk land. Uh, uh, is nu een onafhankelijk ja, land. Ja, in het verleden was het dat ook. Maar het is, is ooit achtertuin door uh, van uh, Rusland. En onze invloed is zo groot geweest. En ook natuurlijk met Amerikaanse stulp, uh, hulp, wat we in, in de Oekraïne hebben, uh, steun hebben gegeven aan democratische partijen. Maar het gaat allemaal onder de westerse vlag. Als er dan iemand in Rusland is die wat orde op zaken stelt... heeft hij in dat opzicht iets mee. Hij heeft uh, ook het patriotisme aangewakkerd. Kun je wel of niet goed praten. Maar uh, met al die landen, Kazachstan, Oezbekistan, Georgië, Armenië... Estland, waar we het net over hadden. Het is uh, too much geweest. En daarom de, heeft de Russische regering vandaag de dag echt iets van... tot hier en niet verder. Ja, de Zwiersma? Ja, Nou ja, dit, uh, ik ben niet zo bang voor de agressieve politiek van, van Rusland. Ik, ik blijf erbij dat ze uh, onterecht een oorlog voeren met Georgië... wat een onafhankelijk uh, land is en probeert een democratisch uh, land te worden. Uh, ik denk dat als het gaat om de economische slag tussen de EU en Rusland... Daar maak niet zoveel zorgen over. De EU is een heel machtige, uh, grote, sterke interne markt. Die kan wel een sokje verdragen. Maar dus de ik... vraag van Herman dan hier over Poetin... die een nieuwe wereldbank wil oprichten samen met China en Brazilië. Heel kort, wat vind je ja, daarvan dan? Nee, hij, ja, hij is een economische macht aan het organiseren... met een aantal andere uh, nieuwkomers, uh, zo te zeggen. Dus Brazilië, China, India, Zuid-Afrika... Uh, uh, en, en die uh, proberen ja, een machtsblok te, uh, te vormen... tegen de gevestigde machten in het IMF en in, bij de Wereldbank. Dat, dat zijn met name Europa en de Verenigde Staten. Of uh, dat allemaal veel zal opleveren, is maar de vraag. Want er zijn in het verleden heel veel van dat soort initiatieven geweest... die uh, nooit ergens toe leiden. Maar er is sprake van machtsvorming. Ik vind zelf ook dat in die uh, organisaties als de Wereldbank... en het Internationaal Monetaire Fonds... de stem van die landen meer gewicht moet krijgen. Uh, de uh, haar nog even. Heel kort, een Wereldbank. Een nieuwe bank van Poetin... Ja, op zich zou ik daar erg voor zijn. Want ik denk ook echt, als hij komt en we krijgen iets... Uh, we, we gaan uh, op onze oude manier door... ik denk dat het echt wonderen zou doen. Iets meer respect voor elkaar. En dat we het niet alleen met de westerse bril opzien. Goed. Op een gegeven moment denkt ook een Poetin van... er is aan de andere kant van de oceaan ook een markt. Dat is China, Korea, dat zie je nu ja, al. Hij het volgende week al uitleggen al door door... aan ja. Rutte. Wij moeten hier stoppen in lijn 1. Het is zeker, hij komt...